Dankjewel Rik Saal. Goedemiddag luisteraars. Hartelijk welkom bij de familie deel 16. En de situatie is natuurlijk al wel bekend. Maar toch nog maar één keer ten overvloede. We bevinden ons in de huiskamer van de familie van Pinksteren. En in die huiskamer zit allereerst Freek. 39 jaar oud ex-leraar maatschappijleer en alweer 19 jaar getrouwd met Claire. Van wie ik tussen twee haakjes nog altijd enorm veel houd, zeg maar. Kijk, je hebt ook van die huwelijken die na zo'n lange tijd in een soort sleur verzanden... die als het ware aan hun eigen soortelijk gewicht ten ondergaan... waaruit de levenskracht is weggevloed door de slagaders der tijd. Maar zo is het niet tussen Claire en mij. Integendeel, zou ik zelfs willen zeggen. Claire en ik hebben een, een verband, een... Een verbond, zeg maar. Dat maar sterker wordt. Dat groeit en bloeit met de jaren. Dat ons sterker maakt en groter. Vooral ook geestelijk. En dat wij... ...allemaal zo hebben omdat het... ...omdat alles bespreekbaar hier is. Omdat we open zijn tegenover elkaar. En daarbij doel jij natuurlijk op je verhouding met Nancy. Jazeker, ja, ja. Nancy, op wie ik zo vreselijk verliefd ben... ...dat ik soms niet kan geloven dat dit bestaat. Deze levensgang, de werkelijkheid beslaat. Dat ik soms denk, Freek van Pinksteren... ...wie ben jij dat je dit mag meemaken in één enkel leven? Twee van die prachtige vrouwen. En van de ene hou ik, en van de andere daarop ben ik verliefd. Fijn, dankjewel, Freek. En misschien willen dan nu de dames zich nog even voorstellen. Oh, ja, zeker. Ik ben Claire, ja, die ene waarvan die dan zo houdt. En ik ben Nancy, waarop die zo vreselijk verliefd is. Ja, en ik ben die boer waar die z'n caravan heeft staan. En ieder jaar komt die hier weer, die van Pinksteren, Met zijn zachte lulpraatjes. Maar ja, maar ik eh, bedoel, ik zal er niks van zeggen, hoor. Ik wil geen tramalant op de Zijn Fijn zo. Uh, misschien wilt u dan nu even uw mond houden, oh. want u komt later in het hoorspel pas aan de ja, beurt. Ja, ja, wat ik zeg, hè. Ik wil geen tramalant, hoor, Maasie. Goed. En uh, dan zijn er vandaag ook nog een paar bijzondere gasten. Misschien willen die ook even zo goed zijn zich aan ons voor te stellen... zodat we dan eindelijk één keer kunnen beginnen. Ja, zeker. Sorry, ik zal het niet lang maken... maar ik heb vanochtend in de kerk zo'n prachtige ervaring meegemaakt. Ik, ik, ik weet niet goed hoe ik het onder woorden moet brengen... maar dat lukt me straks vast wel. Ja hoor, dat lukt je dadelijk zeker. Uh, wind je nou maar niet te sterk op, hè kind, maar wees dankbaar... Dankbaarheid is namelijk de enige weg naar de reden. En de reden is het smalle pad dat verder leidt. En mijn naam is Gerard de Vries. En, uh, ik moet je wat bekennen. Uh, het ziet namelijk zo: ik ben eigenaar van occasionhandel op de Vries, op de Stationstraat, Hoek weet je wel. En zoals je misschien alle weet, het gaat momenteel nogal slecht in onze branche. En nou heb ik van de week. Mag dat alsjeblieft straks. Kunnen we nou even gewoon beginnen, ja? Nee, no, nee, no, go goed hoor. Ik bedoel, u zegt al niks meer. Mooi. Dank u wel. Goed, uh, luisteraars. Hartelijk welkom in de huiskamer van de familie. Um, wilde misschien iemand iets zeggen? Freek? Even, wat moet ik dan zeggen? Ik heb nog helemaal geen tekst. Oh. Ah, sorry. Uh, Nancy dan. Nee, ik heb ook nog geen tekst. Oh. Claire, jij misschien? Toch is het mooi. Wat is er zo mooi? Gezang 228. Neem mijn handen. Je meent het. Ja, ja ik meen het. En ik ook. Sterker. Goh. Na de dienst is het gezang door mijn hoofd blijven zingen. Steeds weer. Neem mijn handen. Nou, net als dat liedje. Don't worry, be happy. Ja, ja, ja. dat speelt ook steeds door mijn hoofd. Maar dan op Deutsch, natuurlijk. Oh, wat een toeval. Het stereo, hè, zeg maar. Hey, kunnen wij hier in huis dan nergens serieus over praten? Ja, best wel. Nou dan, mijn lieve freak. Nou dan, mijn lieve freak. Ja, maar niet over gezangen... Uh... 228. Uh, Genaal. Is dat soms tegen het been van een actief VPRO-lid? Is meneer daar te intellectueel voor geworden? Is meneer soms bezig oh. om afstand te nemen van zijn verleden? moet toch niet zo mal, Claire? Op de VPRO barsen het van de gezangen. Ja, vroeger ja. Ooit geweten waar de VPRO voor staat, lulhannes? Zeker, zeker. Maar de VPRO waar jij op doelt... is nog de oude VPRO met de puntjes. Met die puntjes? Wat heet dat die VPRO met die puntjes? Nee, dat was nog van voor jouw tijd, hè? Als het hier een huis interessant wordt, is het altijd voor mijn tijd geweest. Nancy, die VPRO met puntjes stond vroeger voor... vrijzinnige protestantse radioomroep, begrijp je? Aber ze zijn toch gar niet protestants? Ik persoonlijk luister graag naar die Coragales. Zo'n fijn mens. En hoe oud is die man wel niet überhaupt? Maar dat kan man niet horen aan zijn stem, oh nee. Dat kan man echt niet horen. Maar wenn die coragalis van die VPRO protestant is, ben ik Greta Gabo. <laughs> Godzame, zeg. Die buitenlanders begrijpen ook geen moer van ons omroepbestel, Dat vind ik dat zo raar. Dat is je reinste discriminatie. Oh, kom, kom, kom. Dus. Freek, zeg je nou ook eens iets? Jij doet ook meer aan het hoorspel hier, hoor? Ja, Nancy, ja, ik doe ook mee aan dit hoorspel, maar het moet natuurlijk wel ergens overgaan. Oh, hoor hem. Inderdaad, hoor hem. Nee, ik ben gewoon het huis, tuin en keuken gezwets, iedere zondagmiddag een beetje zat, zeg maar. Meneer wil toch geen niveau, hè? Nou, dat wil meneer toevallig wel. Mijn ja. God, mijn lieveling wil niveau. Eh, je bedoelt misschien het niveau waarop jij met je moeder probeert te praten, zoiets? Ah, dat is flauw. Ja, dat is een beetje flauw. Oké, okay, uh. je moeder is flauw. Het studentenprotest? De woeste oh. weken tussen half elf en zes uur? De toestand in Joegoslavië misschien? Of wie de aankoopprijs de volgende vrijdag gaat winnen? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja. dan zou ik maar eerst eens even gaan lezen voor je erover gaat praten. Ach nee, dat hoeft bij de VPRO niet. Wat bedoel je daar nou weer mee? Lees jij je eigen gids niet? Die, die grappige vierkante gids waar je voor je moeder een nieuw tafeltje voor zou timmeren. Waar die tenminste gewoon oppast. Nou, in die gids hebben ze aan de VPRO-medewerkers gevraagd wie die aankoopprijs moeten winnen. Een omvragen? Nog niet aan toegekomen. Ja, een omvraag. Oh, wat spannend! Und? En? Und und, und, und, und, Nou, dat heeft niveau, hou je vast. Jan Blokker, die vindt Harry Mulies. Ja, dan hoeft hij in ieder geval niet meer met die twee. Ineke van den Bergen? Ja, ja, ja, ja. Wat zakt die Ineke? Die Ineke zakt. Het kan me geen reet schelen. Heel interessant. Ja, bijzonder interessant. En wat te denken van de heer Hank Onrust. Mijn God, wat is dat een man. Dat hoofd en dat haar. Mijn God, wat een man als duizenden. Ja, en een heel voortreffelijk programma maken. Dank voor de informatie, Freek. Hartelijk dank, Edoch Die heer laat in de gids afdrukken. Ik citeer, Freek. komt die? Ik weet niks van de Akzo-prijs. Ah, dat is humor om te lachen. Of hoe heet die kiosk? Ik ken geen van die boeken. Ik lees nauwelijks Nederlands. Ik lees alleen maar Engels. Al dus Hank, onrust van de VPRO. Nou, moet toch kunnen. Tuurlijk, Freekje. Maar wie gaat, er, wie gaat er volgens jou dan, dan winnen, hè? We hadden het toch over niveau? Tja, ehm... Um... Tja, Freekje. Ja? Your votes, please. Zeg, wisten jullie trouwens dat Muli's op doorbreken staat in... Uh... In Duitsland? Ja. ja, ja, ja, ja. Ik zweer het, Nancy. Your votes, please. Hè, je wou de conversatie hier toch een hoger pijl brengen. Wel aan, meneertje. Ga je gang. Wat nou ga je gang? Nou, breng eerst wat niveau in die conversatie. En zeg wie er die 50.000 gulden gaat winnen. Ja, Muli's. Ja, met mulies, daar kunnen ze niet omheen. Nee, ik ben gespannen. Nou, anders ik wel. Oh, verdorie. Daar komt het weer. Wat komt er weer, schatje? Hij, noem geen schatje. Nee, noem haar geen schatje. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wat komt er weer? Gezang 228, Freek. Gezang 228 <laughs> komt weer. Oh, het is net of de vliezen breken. Of de vliezen ja. breken? Alleen vrouwen kunnen dat begrijpen. Het breken van een vlies... Ja, dat kunnen alleen vrouwen begrijpen. Oh, nou, uh, dan neem ik ondertussen nog een portje. Oh, het is zo mooi. Zo, ja, wat zal ik zeggen, zo, zo simpel. Als je de tekst puur tot je neemt, hè? Ja, dan moet je wel gelukkig worden. Uh, uh, Nan, Nancy, jullie zijn toch wel naar een kerk geweest, hè? Ik bedoel, eentje die goed staat aangeschreven, zeg maar. Ja, een kerk? Ja, natuurlijk, Freekje. Natuurlijk. Ja, ik heb haar nog nooit zo gehoord thuiskomen. komen. Oh, maar die kerk was zo'n ervaring. Weet je wat ze daar hadden, Weet je wat ze daar hadden? Koffie met cognac? Wees toch even serieus. Ach, dat kan niet. Meneer, ik denk alleen maar aan uh, en in drank. Nou, wat hadden ze daar dan, Nancy? Ze hadden daar een inhaak ze hadden daar een inhaakgebed en die voorgang is tegenwoordig ook al te lui om zelf te bidden. Nee, nee, nee, nee, Freekje. Het gaat om participatie met het opperwezen. Het gebed is daarbij een getuigenis voor heel de gemeente. Luister, lulhannes. <coughs> voor, jezelf, voor jezelf bidden, dat is introvert. Hebben we dat? Mm -hmm. En hardop met hem heer praten, dat is extrovert. Ja, nee, het is me helemaal duidelijk, maar... maar... Maar hoe gaat het dan in zijn werk, zeg maar? Lieve Heer in de hemel, wat heeft u ons toch een prachtige week bezorgd. Uw zon heeft de aarde weer tot bloei gebracht. En weer konden we met eigen ogen zien hoe mooi uw schepping eigenlijk wel is. En dan even iets heel anders, lieve Heer in de hemel. Even iets heel anders... U weet dat ik studeer en dankzij uw grote steun kan ik misschien volgend jaar al afstuderen. Ik kan u niet zeggen hoe dankbaar ik u daarvoor ben. Dat u mij de kracht en het verstand hebt gegeven om mij dienstbaar te maken aan de maatschappij. Uw schepping. En heer, ik dank u ook dat u de heer Ritsen, de minister van Onderwijs de wijsheid hebt gegeven om een contract te sluiten... met alle bussen, trams en metro's in dit land. Door die nieuwe OV-jaarkaart zullen wij in de toekomst nog meer van uw schepping kunnen genieten. Al die dorpjes, al die gehuchten, al die vreselijk mooie NCRV-stadjes... zullen wij op de weg naar de grote universiteitsstad opnieuw leren kennen. Ontdekken. Heer, dat is toch een weldaad voor onze topografische kennis. Want de kinderen gods weten toch niet meer... waar Baren Geldermals te op strijden ligt. Dankzij uw wijsheid en uw minister Ritzen komen wij daarachter. Heer, dat is toch prachtig voor een onze topografische kennis. Amen. Goeie God, ik wil u alleen even bedanken... voor het prachtige oranje zonnetje... Wat u onze oude koningin heeft gegeven. Goeie God, voor mij persoonlijk en voor velen met mij was dat met recht een geschenk uit de hemel. Dank u wel en amen. Heer, hier ben ik. Gerard de Vries is de naam. Eigenaar van Occasion Handel de Vries. En zo op het stationstraat Hoek Melkpart. Hier in de hemel. Ik weet niet of u het weet, maar ik heb overspel gepleegd. En ik heb er spijt van, en niet zo'n beetje ook, en dat wist u nog niet. U weet, ik ben al 32 jaar getrouwd. Inderdaad, met dezelfde vrouw. Nou, kom dan maar eens om vandaag. Ik bedoel, om te scheiden heb je geen advocaat meer nodig. Nou, dat is zo'n beetje de kat op het spek binden. Maar goed, ik heb overspel gepleegd, oké, okay, heer. Ik weet dat u dat liever niet hebt. Heer, dat is mijn bekend, maar weet u. Ja, natuurlijk weet u dat. Het gaat nogal slecht in de branche. De mooiste occasies raakjes hier de zwegen om het marisch te zeggen niet meer kwaad. Maar goed, afgelopen donderdag komt er zo'n gescheiden mevrouwtje in mijn toko. Stationsstraat, Hoek melkpad. En die heb zo waar oog laten vallen op een Renaultje nummer 5. Een alimentatievriendelijk karretje, zal ik maar zeggen. Altijd binnen gestaan, knap op de banden en strak in de lak. Dus zij en ik komen tot een leuke deal, vier mil voor dat vijfje, geen geld goed beschouwd. Maar het is niet best in de branche, Afin, we komen tot elkaar. Alleen, dat vrouwtje hebt maar drie mil in de pocket, thuis is de rest. Geen punt, wij nou naar de huis doet. Ik bedoel, voor de branche ga je door het vuur. Hè? Je hebt ook je vrouw en je kleinkinderen, plus je vaste lasten. Thuis zegt ze dat ze die duizend gulden even van boven moet halen, of ik even wil wachten. Nou, Geduld is met de gekken, dus ik wacht. Komt mijn klant in een babydol en hoge hakken naar beneden. Nou heb u ergens laten schrijven dat het vlees zwak is. En verdomd heer, het is zonde dat ik het zeg, maar het vlees is zwak. Want wie gaat er subiet voor de buil? Oké, okay, ik hoef u niks te vertellen. Gerard de Vries in occasies, Stationstraat, Hoekmelkpad, gaat voor de buil. Maar hier, ik heb er spaart van. Ja, u weet het, het gaat slecht in de branche. En dus hier heb ik er spaart van. Wilt u me daarom een beetje vergeven? Doe nou, hier, Amen. Het goddelijke huis was zo warm. Zo intiem. Zo bij die realiteit. Freekje, je moet je horen naar gezang 228. Ja, doe me een lol. Nee, luister nou. Gezang 228, dat tweede couplet... Neem mijn handen, maak ze sterk Door uw liefde tot uw werk Maak dat ik mijn voeten zet Op de wegen hallo. van uw werk Hallo Claire, hallo, na, na, zijn we daar nog? Hallo. Ja, hallo ja, ja Zeg, weet je wie dit trouwens heeft gebeld? Je moeder Nee, die komt pas aan het eind van het hoorspel. De rijdende psychiater. Voor een nader onderzoek. Weer mis, weer Wie mis. heeft daar dan gebeld? Maak het toch altijd niet zo spannend? De boer heeft gebeld. Het is niet waar. Frik, mijn lieveling, zaak toch dat het niet waar is? O, oh, dat dus is wel kan er niks anders van maken. Mooi, fijn, geweldig. Dan ligt ons lot nu in zijn handen. Nou, ja, dat valt allemaal reuze mee, hoor. Nein, freke, dat zal allemaal niet meevallen. O oh, Heer, neem mijn handen, maak ze sterk. <lacht> door uw liefde tot uw werk. Maak kot. de zet op de wegen van uw wet. Mijn God! Hé, hey, jij zegt het hoor, Nancy, maar ik denk het. Heeft hij ons uit zijn paradijs verdreven? De boer? Nee hoor. Heeft hij onze kerven nu echt in de brand gestoken? Die boer? De boer, ja. Hij had het gezegd, damals. Hij had ons toch gedreigd, wanneer wij die caravan niet weg zouden halen, zou hij de rode haan erin jagen. Dat had hij versproken, en wat boeren verspreken, dat doen ze. Ben je mal, jongens, ben je mal. De boer is een christenmens, en bij die lui is God is God, en geld geld. Geen centje pijn, hoor. De boer wilde alleen maar weten of hij de boel weer vakantie klaar moest maken. Heeft hij het niet meer gehad over die discussie die we met hem hadden over dat inenten? Nou, dat vond de boer achteraf wel leuk. Dat vond hij wel leuk. Nou ja. ja hij zei dat hij zo'n rolstoeltje op het erf wel grappig vond. Beest. Maar jij wil er ieder jaar weer naartoe. Ik wil mijn rust. En ik vind het daar bij Ede wel grappig. En wat Claire zegt, die rust en die stilte... Rust en e stilte. Heel de wereld ligt voor ons open. Mexico, Schotland, China. sappen Sappenmeer. Verdammt, Claire. Je kan niet dromen. Dromen van dingen die ook kunnen. Jouw wereld lijkt op te houden bij Ede. Klopt, Freek. Klopt helemaal. Want daar staat die caravan. Dat ei op wielen dat we zo nodig moesten hebben. En die nog lang niet afbetaald is. Daarom moeten we, als het zonnetje maar even schijnt, richting Ede. Dat heb ik weer. Heb ik kamperen bij de boer uitgevonden? Nee, ik niet. En wie wilde de kamperen bij de boer? Ik niet. Maar het was toch allemaal heel gezellig. Gezellig? Na nou, alles wat er vorige zomer is gebeurd? God, wat is er nou helemaal gebeurd? Nee, daar gaat het niet eens om. Maar in mijn vakantie wil ik wel eens in alle rust van gedachten wisselen over kunst en literatuur. Uh, poëzie voor mijn part, zeg maar. Oh, oh, oh, oh, oh, familie Van Pinksteren, welkom. Recht hartelijk welkom op Hoeve Weltevreden. Ik weet niet of de dame ook bij het gezelschap hoort, want we hadden alleen op de Van Pinsteres gerekend. Nee hoor, dat is helemaal in orde. Mevrouw hier hoort helemaal bij ons. Dat is een mooi man, dat is heel mooi. Als er morgen niet er allemaal aan komt, hè? want dan hebben we op de Hoeve niks mee nodig. Nou, dat is erg fideel van u. Nou, hier staan we ongeveer in de moestuin. En daar eten we dus uit. Oh, wat grappig. Ja, genau, wat grappig. Ja, ja, dat is wel grappig, ja. Uh, dat u nooit naar de groente behoeft. Hoe oh, bedoelen we dat met grappen? Ja. Uh, nee, mevrouw. Moeder de vrouw heeft de winkel naast de deur. eentjes, bieten, boom. Wat ik zeg, de winkel naast de deur. Hier op de hoefoverweg, geen trammeland. Oh. Ja, ja, en, en allemaal zonder kunstmest natuurlijk. Wat lief? Nee, tuurlijk niet, anders zou het gewassen nooit zo best bijstellen. We willen hier geen trammelen. Oh jeetje, hebt u een kas? Dat heeft mevrouwtje scherp gezien. Daar hebben wij een kastje. Een kastje, laat ik zeggen, voor de tomaten en de druiven. En hier en daar een enorm blommetje voor de zondag. Dus eigenlijk bent u helemaal self-supporting. Uh, de Duitse mevrouw meent. Nou, dat u alles zelf doet. Ah ja, dat heeft de Duitse mevrouw hoor scherp gezien omdat we hier op de hoeve geen tramaland hoeven. Af. Oh ja, dat begrijp ik. Maar alles ziet er zo fris uit en zo gezond. Friest en zou ik bijna willen zeggen. En alles zonder chemicaliën natuurlijk. Oh, grappig. De Duitse mevrouw meent. Oh. Nou, dat u niet spuit, en zo. Oh, dames, zoals gezegd hoeven wij geen tramaland op de hoeve. Ben ik daarmee duidelijk? Uh, nou... Uh... Ik ben niet duidelijk. Wij kweken tomaten, ja. Ja, ja, u kweekt tomaten. Nou, Duits mevrouwtje, om ze een beetje mooi te krijgen... moeten we de natuur soms een handje helpen. Maar de natuur, die vervuiling van grond en water... milieu, de ozonlaag, er zijn toch wisselwaarachtig meer ecologische manieren... om uw bedrijf te bestieren? Wat wel. bel af. Dat u eigenlijk ook verantwoordelijk bent voor het rijlen en zeilen op deze wereld. Genau. Kan de Duitse mevrouw misschien niet meer genauw zeggen? Dat doet ons hier op het land zo denken dan vroeger. We willen geen trammeland op de hoeven. Wij hebben de aarde slechts in bruikleen, weet u dat wel? Genauw. Genauw. Ja, ik bedoel, uh, uh, uh, mevrouw heeft wel een beetje gelijk, zeg maar. Oh, op die manier. Ja, ja, ja, ja. Stadse mensen gaan zich nu ook al met de land- en tuinbouw bemoeien. Stadse mensen denken dat ze zo'n beetje overal verstand van hebben. Nou, dat is mooi. Dat is heel mooi van Pinkster, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus u bedenkt overal verstand van te hebben. Maar Freek heeft gestudeerd. Nou ja, Nou, dat gezien. maakt niet uit hoor. Maakt niet uit van pinksteren, jong. Dat kan je mooi helpen bij een prijsvraag van de kerk. Ja, die prijsvraag die doen we om geld in te zamelen voor een heel nieuw urgel voor de kerk. Dat is toch ganz origineel. ganz toll. Nou, Freek kan u best helpen, dat weet ik zeker. Ja, u vraagt maar raak hoor. Als ik zeg... Dan blies een jongen op een orgelpijp, de klanken schudden in de lucht zo rijp. Hoe luiden dan, vraagt de prijsvraag, de volgende vier zinnen? En hoe is de naam van de dichter in kwestie? Ja, ehm... Um... De tomaten zijn van eerste kwaliteit, al zeg ik er zelf. Alleen jammer dat ze bespoten zijn. Nou, genau! Pardon, u zei dan blies een jongen als een orgelpijp? En niet anders. Te Ja, Freekje? je? Uh, dan blies een jongen als een orgelpijp. Geen idee! Vondel misschien? <laughs> Vondel, ja, ja, Freekje ja. Freek ja. je toch? Ja, ik denk ja, uh, uh, dan blies een jongen als een orgelpijp. Uh, Geen trammerland, nou, samma. Ook daar kan het milieu niet tegen. Nee, nee, ik begrijp het, ja, ik begrijp het. Nou, komt er nou wat van van Pinkster? Ik denk dat ik u het antwoord schuldig moet blijven. Maar als ik thuis ben, dan kan ik het wel even opzoeken. Met alle liefde en plezier, Hoef Hoeft zeg maar. niet, hoor, stadskereltje van me. Dat hoeft niet, hoor. Als ik zeg... Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Ja, dat is... Uh... Dat is de grote Herman Horter, meneer van Pinksteren. De grote Horter. Ja, ja, ja. <lacht> Weet je nog, Freek? Dat was toch een vakantie op niveau? Een vakantie met poëzie, dat wilde je toch? Nou, zeg, jij wist het ook niet. Genau. No. Oh, maar ik krijg weer gezang 228. Oh, nee, nee, mijn handen, maak ze sterk. Maak dat ik mijn. Nee, dat is die foute tekst, ik. Nee. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw Telefoon. Wet. Maak uw handen. Nee Nancy, je bent Duits, je weet het niet. Ja, maar... Nee, mijn handen ah. maak is dat. In. Hallo mam. Ja, wat en weer, hè. Oh, god, had u dan zo warm? Nee. Nee, hier in het tuintje was het heerlijk weer hoor. Ja, sorry, in uw tuintje was het heerlijk. Ja, onder de appelboom. Oké, okay, oké, okay. onder uw appelboom was het best uit te houden. Zeg, gisteren hebben we wel tot elf uur buiten gezeten. Nee, heel knus, met kaarsjes. En we hebben samen de hele mei uitgelezen. Ach, mam, mam lacht toch niet zo hatelijk. Mam, ik ben gek op poëzie. Nee, mooie ronde poëzie van de grote gorter. Echt fantastisch vond ik dat hoor. En tot diep in de nacht hebben we elkaar voorgelezen. Ja, ja, ja mama, ik weet het, ik weet het. Het land is een grote nood. Ja. Ik weet het, mam, ja. Ja, de studenten, de medische special... De bijstandsmoeders, ja. En Brax, ja, ja, nee, heb ik gehoord. Brax van de KRO wil nog meer bezuinigen. Nou, dan gaat de VVD dan vast weer overheen. We zijn er straks zoveel dat we geld terugkrijgen. <laughs> ja, ja ja, maar, ja, ja, en wij lezen Gort er in de tuin. oké, okay. okay, in uw tuin, ja. Natuurlijk was die erbij. Ma, mama, mam, oké, mam, oké, okay, okay. ook, mam. Mam, hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Ik ben verliefd op Nancy. Nou, en ik hou van Claire, ja. Nou, dat kan toch. Nou, ik zou niet weten waarom ik me zou moeten schamen. Echt niet, hoor. Mam, dat is heel gewoon. Bij de PvdA doen ze het ook met z'n tweeën. Ja, en bij GroenLinks willen ze er nu ook twee. Oké, okay, ik ben geen politieke partij, maar toch... Nou, maar mam, dan hoeft hij toch niet kwaad om te blijven. Nee, nee, dat hoeft helemaal niet, mam. Ja, ik heb genoeg ruzie ik, He? ik heb genoeg ruzie Hoezo heb u genoeg ruzie aan uw hoofd? met ja, de ik heb een Ah, wat kan dit nou met de buurvrouw, dat aardige mens? U zei altijd dat ze als een zuster voor u is. Een zuster, dat is? Een... Ja, dat zei u altijd, ja. Een zuster? Een zuster ja. Nou, u kunt er toch altijd zo goed mee opschieten? Ze gaat elke vierde mei met u mee naar de dodenherdenking. Ja, ieder jaar weer. Nou, dan moet u toch geen ruzie maken. Mam. Mam zegt dat het niet waar is. Ja, natuurlijk is het uw eigen balkon. Ja, en u had het zo heet, Maar Mam, dat doe je niet. Toples op je eigen balkon zitten. Nou, en toen... U gooide een emmer water terug. Ja, ja. ja, dat is zo heel de middag doorgegaan, zeg maar. Ja. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee, dat komt voor 4 mei nooit meer goed. Kan de herdenking voor u gestolen worden? Moeder, ze mogen toch wel een beetje reclame voor maken, zeg maar. Ze mogen in Postbus 51 toch wel even roepen dat we op 4 mei stil moeten zijn. Mam, mam, daar steekt helemaal niks achter. Nee, natuurlijk is de herdenking geen wasmiddel, maar zo bedoelen ze het echt niet, hoor. Nou, dat denk ik. Ja, nou, goed. Hebben we het zo gehad, mam? Ja. Fijn. Dag, mam.